Vanochtend werd bekend dat zes Nederlandse evacuees... die twee weken terug uit de Chinese stad Wuhan kwamen... niet besmet zijn met het coronavirus. Ze hoeven niet langer in quarantaine te blijven. Een conducteur van de NS heeft vannacht in de trein van Tilburg naar Rotterdam... via de Intercom een voetballiedje gezongen over Joden. Het lied wordt vaak door Ajax-supporters gezongen. Zij zien het als een soort geuzenlied. De trein zat vol met carnavalsvirus. Niet alle reizigers konden het lied van de conducteur waarderen. Op Twitter werd erover geklaagd. NS noemt de actie volstrekt ongepast en zoekt uit wie er gezongen heeft. In zo'n 80 plaatsen gaat vandaag de carnavalsoptocht niet door vanwege de harde wind. De grote carnavalsoptocht in Maastricht gaat wel door, maar dan zonder carnavalswagens. Een deel van de optochten is verplaatst naar morgen of overmorgen. Vanochtend werd bij het weerstation in Vlissingen windkracht 9 gemeten...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 Met een opname 1928. Het komende uur weer een hoop mooie oud-Hollandstalige muziek. Onder de Sofia Stijns. Henk Elsing komt eraan. Maar eerst hier Anton Tom Manders. Geboren in Den Haag op 23 oktober 1921. En overleden in Utrecht. Op 26 februari 1972. Was een Nederlands tekenaar. Komiek en cabaretier. En in die laatste functie was hij met name bekend als Doris. U wordt hem nu Doris met een dag om in te lijsten. Dit was een dag, om in te lijsten, een dag als een mooi schilderij. Dit was een dag, om in te lijsten, de reden daarvan, dat was jij. Elk uur van de dag was vol met je lach, we waren als kinderen zo blij. Ja, dat was een dag, Jonin.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 Een rom, een edelman rijk. die vroeg aan het meisje haar vader, zijn oog ten en huwelijkt. Zo werden zij een verloofpaartje, maar plotseling liep alles mis. De dagloner stroopte in haas en hij moest in de gevangenis.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 Als moeder jarig is, dan is het toch zo'n feest. Maar dan heerst er in het huis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 En de volgende formatie kennen we allemaal. Dat zijn Gert en Hermien Timmerman. Ze vormden lang een Nederlands artiestenduo. Ze werden vooral bekend door het nummer Shalalali Shalalala. Natuurlijk de duiven op de dam. En u hoort ze nu. Gert en Hermien met Al duiven op de dam. Oftewel Shalalali Shalalala. Alle duiven op de dam. Shalalali Shalalala. Ja, die weten. het kwam. Shalalala. De je schoot, tsalalabie, tsalalala. En je ganzen, je brood, tsalalabie, tsalalala. Als een rook keek jij me lachend aan. Mijn hart ging snel en zwaar. Ik was met de thee, verliep jou en zag ik je.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 Het dag, tja la la tja-la-la-la Ja, die weten hoe het kwam, tja-la-la-di, tja la la Want ze zaten tja En je gaf ze je brood, tja la Ik was meteen verliefd op jou en zag ik jou dan niet, dan zei ik op keer, er is geen ander meer, waar ik van hou. Hoe vergeet ik nu die dag, shalalali, shalalala, dat ik jou voor het eerst daar zag, shalalali, shalalala. In de leven. Door deze duiven zijn wij nu een paar, want zij brachten ons twee bij van gaar. Ieder jaar als kan, shalalali, shalalama. Gaan we weer naar Amsterdam? Shalalali, shalalama. Aan de duiven op de plan Shalalali, shalalala Omdat we zo genoeg zijn Shalalali, shalalala Shalalali, shalalala Shalalali Zandvoort. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend van 11 tot 12 neem ik u mee op reis terug in de tijd... naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we natuurlijk ook alleen maar met mooie oud-Hollandstalige muziek. We horen Conny Neefs met Alles naar men zin... en daarvoor de Silvera's met de deeltjes. En de volgende artiest is Max van Praag. Geboren in Amsterdam op 24 juni 1913... En over het leden in Hilversum op 10 juni 1991 was een Nederlandse zanger die vooral in de jaren 50 een aantal successen boekte. En ik heb er weer een leuke uitgekozen: Max van Praag met In een gouden medaillon. In een gouden medaillon preken de foto's van twee mensen die ik lief had bovenal. Zijn de allerlaatste foto's van mijn ouders. Die ik nooit, zolang ik leef, vergeten zal. In dat mooie kleine gouden medaillon Als je nog jong bent beleef je de vreugd Van een tehuis en een zorgloze jeugd Maar deze jaren zo vrolijk en blij Gaan als een schaduw te snel ons voorbij.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 Nee, Zandvoerder, Zandvoort met Mario Zandvoort. Daarmee, met is je daan, hier genoeg te aan Ik vertel u een gekke historie. Ik heb van tijd tot tijd last van duizeligheid en dat door een defecte memorie. Ik ben vanavond geweest op een heel aardig feest met een leukste vriendinnen en vrienden. Ik heb gezongen, gedanst, het was er charmant. maar nu kan ik mijn huis niet meer vinden. Wie kan me vertellen waar woon ik? Die men netjes naar huis brengt, beloon ik. Ik heb toch zo last van die dagzele die schet wat ik zeg, maar mijn huis ben ik kwijt. Wie kan me vertellen waar woon ik? Die me netjes naar huis brengt, beloon ik. Die redt nacht nog gevraagd aan een wandelende maag. en die zei: me, gaat u dus maar nee ho met een zwerver sprak zij heb ik steeds medeleen en Naar huis brengt beloon ik. Ik heb toch zo last van die duizeligheid, die schrik wat ik zeg, maar een huis ben ik kwijt. Wie kan het vertellen? Waar woon ik? Die netjes naar huis.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 ik, die me netjes naar huis brengt, beloon ik, die redt mij.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 heb je zelf toch in de hand neem in je leven een verzetje op zijn tijd maar schep vreugde in te leven zet de zorgen aan de kant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 Neem mee in je leven strijd, een verzetje op zijn tijd, maar in de put zit neemden ook een kloep besluit toen jonas in de walvis zat kwam die er toch ook weer uit ik word nimmer levensmoede want ik kijk ze nu en dan naar het lachende gezicht van zo'n kleine pindaman schep vreugde in het leven zet de zorgen aan de kant wat niemand kan geven heb jezelf toch in de hand. Neem in je leven strijd een verzetje op zijn tijd. Want zij vreugde in te leven, zet de zorgen aan de.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 Dus niet meer kolen stoken, elektrisch je potje koken. Geen zwarte handen in alle landen. Het ideaal van huisvrouw en keukenmeid. Doe het met elektriciteit. Ja, u hoorde alweer een nummer van Louis Davids. Als opening wordt u natuurlijk elke week de openingsplaten in Zandvoort uit Zandvoort. Maar dit was Louis Davids met Doe het elektrisch.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 En uiteraard als het programma gemist heeft, dan is het als het goed is uh, iedere zaterdag tussen 1 en 2 smiddags wordt het programma herhaald. Ja, ik ben druk bezig met het bestuur van CFM Zandvoort, maar uh, het staat namelijk nergens aangegeven. Het programma Zandvoort uit Zandvoort bestaat blijkbaar niet meer bij de lokale omroep op CFM Zandvoort. In ieder geval niet meer op de website en in de app, daar zijn ze het gewoon vergeten. Er staan hele andere dingen, maar niet dit programma, dus uh, ik ben druk bezig om dat aan te laten passen. We gaan door met muziek zometeen. Joop de Knecht, ook Toby Ricks met de nummer 1954. Maar eerst die Jan en Julius met Cowboy en Billy.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 het huis krijgt als is uniek. dan is je van met permissie dag en nacht muziek want als die woning heel wat duiken, al is de huur wel 100 piek je blijft van duur geladen dag en nacht muziek met wat wel schijn op je raam voorheen je enkel in verrukking. maar dan komt de sleur en je goed humeur kraak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 Van beneden, met die hoef trouw in het portiek. Ja, zelfs de baby maakt de vrede. Dag en nacht muziek, in de achtertuin blaast papa bazaar. Het is bijna niet te geloven. En trompetten schal klinkt van overal. En de drummer, die van boven de kruidenier, De smid, de kapper, spelen allemaal magnifique. Ja, zelfs de poesje maken dappen. Nu Jezus, zes of een sweeten, een beetje biebop of klassiek, het is niet langer te genieten. Dag en nacht muziek, je leeft als in een heksenketel, maar eindelijk word je energiek, dan maak je zelf heel vermiddel. Dag en nacht muziek, met een oude bel en een saamstgel en een gromme trekken. De rammelaar, een verroeste schaar, een toeter en een wekker en een drinkel van wat glazen, schoofling de sterkelijke artistiek de buren groepen in extase. En hit in 1954 alweer met dag- en nachtmuziek. En daarvoor hoorde Joop de Knecht met Wij Zwaaien Af. En de volgende formatie zijn twee dames, Helma en Selma. Een zangduo uit Limburg. Het duo stond uit uh, Helma, Lambrechts en Gertrude, zus Jansen. En hun grootste hit was uh, Bergen van Tirol. En uh, Helma die is, uh, die was getrouwd met uh, orkestleider Mathieu Niens Die rondrok met zijn dansorkest... Uh, uh, Flying Dutchman, vandaar dat u nu hoort Helma en Selma en de Flying Dutchman met daar zijn de appeltjes van Oranje weer. Ik hoor niet meer en meer, precies dat vroeger weer. Een sinaasappel bent er en die roept iedere keer. Daar zijn de appeltjes van Oranje weer. Zienazapren zoekt ze zelf maar uit. Grote, kleine, je hebt ze alke maat. Pijneren samen zappersje in de roep iemand rijden. Zijn De appeltjes van oranje weer Zien als op een kistje in Geld aan de vrouw, die staat er niet voor oh, En van je hele hola houden, moet maar in En van je hele hola houden, moet maar in En van je hele hola houden, moet maar in Ze zijn nog in te fijn, als de appeltjes van Pietijn En van je heen. Vertrouwt gehoor En hij verkoopt door. Want gaat hij wel erop Dan roept de hele straat in voor Daar zijn de appeltjes van oranje weer Zien de zappere Zoekt ze zelf maar uit Grote, kleine nauw de maat Betere er eens in je kind Ze roept die man nog staat. Daar zijn de appeltjes van oranje weer Zien de zappere Sta een kistje in Geld aan de vrouw die staat er niet voor lauw, en van je hele hola-ho, er moet maar in. En van je hele hola-ho, er moet maar in. En van je hele hola-ho, er moet maar in. Ze zijn nog eens zo fijn als de appeltje van Volle de mooie rakken, waar krullen de lokke waar is de geide kleed. En waar heb je de madem van de buurt zien? In de Jordaan, in onze enige Jordaan. Op die eet een kleine plek zijn alleen gek. Want er zal het hart van botel laten zon. Gaat draaien, en dan kan je het zien zwaaien. Dan kan je onze weddingsappen spanker doen. En eerste de klaas deptie doen. Waar leer je Damser dan maar pas kennen. En waar ga je aan de Waar? Waar je geen blauwe zwang? En waar begint de hartelijk klop van Amsterdam? In onze enige Jordaan, op die ene kleine plek, zijn we al even weg. Want er zal het het van morgen hebben gewoond. In de Jordaan, in onze enige